Geslagen en later ook op haar achterhoofd. De dader moest meteen de gevangenis in. De politie in Amsterdam heeft samen met de FBI en Europol... een handelssite in gestolen data uit de lucht gehaald. Op dat forum werden jarenlang persoonsgegevens... en wachtwoorden te koop aangeboden. Vandaag en gisteren zijn wereldwijd ruim 100 invallen gedaan. Hoeveel gedupeerden er zijn, wordt nu bekeken. Dan nu het Veronica Weer van Weer Online... Geen wolkje aan de lucht en het is droog. Vannacht koelt het af naar minimaal 1 graad. In het noorden is er kans op mist. Morgenochtend is die mist alweer weg. En het wordt sowieso morgen een heel zonnige dag temperaturen dan tot 19 graden. Ja, wat een lekker vooruitzichten. Dankjewel Casper. Radio Veronica verkeer van Flitsmeister. Met twee files op dit moment. op de A1, Hengelo-Osnabruk. Tussen de Lutte en de Gens. Daar is de hoofdrijbaan dicht door grenscontrole. 10 minuten. En de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Valkenswaard en Leende Heide, De Randweg N2. Een auto met pech daar. En dan moet je op de rem. Kost je 6 minuten extra. Goeie reis. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busfan.nl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 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it. Nu bij Beterbed. 25% korting op het M-Line Coolmotion matras. Ga ook voor goud. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. Let me try to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, beveel Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm -hmm. uh... Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.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 the Here we go again. Jaap Dit is the zeg, ik hoor het toch niet. Niet alleen maar negatief namelijk drugs gebruiken. Want, en uh, dit is echt een true story. Uh, die twee van D-Lights waren met z'n tweeën. Uh, die hadden geen enkel idee, geen enkele ervaring in de muziek. Helemaal niets whatsoever. Tot die ene avond is dus echt waar dat ze LSD gebruikten. En uh, nou ja, weer terug in hun appartement waren, in hun flat. En toen lagen ze daar helemaal gaar op de bank. En bedachten ze niet alleen de groepsnaam D-Light. Ze bedachten het artwork, hoe het eruit moest zien. En ze bedachten Anpassa ook hun eerste plaat. Groove is in the hart. En er werd een enorme monster. Goed verhaal toch? Ja, ik hou ervan. Uh, Brian Adams draaide ik ook nog. Run to you. Goedenavond, dit is Radio Veronica op de woensdagavond. En uh, ja, dit zal je niet ontgaan zijn als je vaker naar ons luistert. We zijn bezig met het samenstellen van de Stop 520. Een lijst dus, een lijst met liedjes. En dat doen we voor de 520, vandaar dat getal... 520 miljoen kinderen die wereldwijd opgroeien in oorlog. Je zou zelfs kunnen zeggen dat getal zal nog flink opgelopen zijn... de afgelopen dagen door de, nou ja, de ellende waar we nu weer in gerold zijn met z'n allen. Enfin, voor die kinderen, daar gaat het om. De mensen van War Child namelijk. Die helpen die kinderen om te dealen met de ellende waar ze vaak in zitten. Door ze weer kind te laten zijn, door sport en spel. en met muziek. Ja, daar gingen wij op aan natuurlijk, met muziek. En dus dachten wij, welk liedje hoort volgens jou nou echt thuis... in die stop 520? 520 liedjes. Ieder liedje staat voor 1 miljoen kinderen, zo moet je het zien. En het kunnen liedjes zijn die positiviteit brengen... of hoop, of liedjes die je raken... Via radioveronica.nl kun je die liedjes aandragen, ook via de app natuurlijk. En er komt al heel veel moois binnen. En dus laten we ons graag inspireren door waar anderen al mee komen. Door Nicolette bijvoorbeeld, want die kwam al met een mooie plaat. Nicolette, aan welke plaats had jij te denken? Ik had een uh, donker op willen horen van Pieter, Gabriel en Kate Boes. Ja, prachtig is die. En waarom zou die in die top 520 moeten voor jou? Ja, omdat uh, ja, die kinderen... Ja, het heel moeilijk is om het niet uh, op te geven... als een oorlogsgebied. Dus yeah. uh, kinderen denken dat ze dan... normaal alle leven ook gewoon doorgaat. Net als wij hier leven dan. Maar dan uh, is dat nog even smaarder. Dankjewel Nicolette. We zetten hem erbij op de lijst. Ik uh, ga hem nu al voor je draaien. Don't give up Peter Gabriel en Kate Bush... samen op Radio Veronica. Dag Nicolette. Doeg. Doeg. In this proud land we grew up strong. We were Radio Veronica, over dagelijkse kost voor ouders van jonge kinderen. Fix what you did in break, jongen Kapotte fiets, of uh, weer een gat in de broek... of uh, klepje van de afstandsbediening afgebroken, dat soort dingen. Nou, jij hebt het niet gedaan, maar je moet het wel repareren. Ja, breenen. De week is doormidden, we zijn al bij de woensdagavond. Fijn dat je erbij bent bij Radio Veronica... voor de beste muziek aller tijden. Van Gotje zometeen. En eerst, Narada Michael Walden. Ja. We'll see Muziek alle tijden. Bijgenaamd Wally. Bijgenaamd Gauthier natuurlijk. Want onder die naam had hij deze monsterhit. Want dat was het. In 27 landen op nummer 1. Hè. Ongelooflijk. Somebody that I used to know. Liedje waar hij zelf helemaal genoeg van heeft. Dat snap ik dan misschien ook wel. Ik het zo vaak gespeeld. Hey, zometeen bij Radio Veronica. De man die in één klap een einde maakt aan zijn goede naam. En één klap, dat kun je vrij letterlijk nemen. En weet je al wie ik bedoel?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 over half negen. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met één vertraging op dit moment op de A1 Hengelo-Osnabruk. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens zes minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht en dat komt door grenscontrole. Goeie reis! Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf twee uur. En nu Jaap Brienen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.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 Giggy with it. <laughs> Getting with it. What?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 But go off and get set, And you don't stop in the winter order. I mix it hot, getting jiggy with 'em. <laughs> getting jiggy with it. <laughs> getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 <laughs> I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 Zo goed voor elkaar. Dus een man die alles voor elkaar, had. Waar iedereen jaloers op was. Althans, dat lijkt mij eind jaren negentig toch een beetje de, de sympathiekste man van de popcultuur. Rapper, acteur, Fresh Prince of Bel Air. Iedereen vond hem leuk, deze Will Smith. Totdat hij zich toch een beetje liet gaan tijdens die Oscar-uitreiking. Ken je die beelden nog? Chris Rock zei, wel, ja, helemaal serieus iets lelijks over zijn vrouw. En uh, Will Smith stond op van zijn stoel, liep het podium op. en Ja, gewoon vol op zijn smoel. En het is toch wat, hè? dat je dan zo kunt laten gaan ineens. Achteraf zou hij toch ook gedacht hebben, oh, wat heb ik nou gedaan? Ik weet dat het zo werkt, uit eigen ervaring. Ik had dit laatst dus ook, ik was, uh, het was gewoon op een zondagmiddag. Er was niks aan de hand. Ik zat gewoon niet helemaal lekker in mijn vel. Ik was een beetje zagrijnig. En ineens, uit pure frustratie, trapte ik zo hard ergens tegenaan. Met mijn voet. Eigenlijk ook gewoon een hele domme, boze bui. Ik ging nergens over. Maar de dag daarna, aan het ziekenhuis, foto's maken. En dit verhaal is, het is echt waar, drieënhalve week geleden. En ik loop nog steeds. Steeds die helemaal goed. Het is toch bizar, hè, ja. In een opwelling doe je soms rare dingen. Doen we allemaal. En goedenavond, Radio Veronica, met de beste muziek aller tijden. En je krijgt een goede dosis van me. Drie achter elkaar, uit de 80's, Sandra zometeen. De Bee Gees komen eraan. En dit is Coldplay. Mensen gesproken waar iedereen jaloers op is. Ik vertelde er straks al voor Will Smith. Nou, dat gold ook voor de man. Nou ja, die danste op Night Fever van de Bee Gees. Saturday Night Fever, wat was het? 77, 150 jaar geleden. Maar dat beeld, dat heeft. Daar ook al heb je dat totaal niet meegemaakt. Dat beeld heb je toch nog op je netvliezen. Die man in dat park met die mooie puntkragen. En die wijpijven en die blokhakken. En dan maar dansen in vierkantjes. Want dat was het toch, de disco. Ach ja, John Travolta. Iedereen was gek op hem op die tijd. Sterker nog, ik weet niet of je daar straks toevallig Wouter en Frank hebt gehoord... maar daar kwam dat liedje nog even voorbij... waaruit bleek dat letterlijk iedereen gek was op John Travolta. Ja, leuk hè? Sandy is dit. Dat is wel weer genoeg, hè? Ah ja, ik ben verliefd op John Travolta. De Bee Gees, Night Fever, Sandra Maria Magdalena... Coldplay Clocks, bij Radio Veronica. Tijd voor de mannen die, as we speak, staan te spelen... in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Morgenavond trouwens ook, allebei helemaal uitverkocht. Ja, wij weten hoe het is als die mannen komen spelen... want uh, wij zagen het hier voor ons. Ze stonden op de gang, hè? een tijdje geleden. En toen vertelden ze ook dat ze met nieuwe muziek komen. De mannen van Direct Veronica.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 And I I won't wakker wordt. En het eerste wat je denkt is... La da die, la de da. Denk dan nog eens aan, me, graag gedaan. Uh, Gypsy woman, she's homeless. Crystal Waters was het en direct. Daarvoor 90s kid. De woensdagavond van Radio Veronica. Zometeen zet je schap voor Aerosmith. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door postcode loterij Miljoenenjacht. Veronica. Momentje voor jezelf...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 Jacool Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora... en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Jacool Plus, in de oranje verpakking. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op Brightlands.com Zeg je vliegtickets!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 Sinds 1999. Elke topprestatie begint met de juiste basis. Kies daarom voor de M-Line Element Bed Collectie. Uitgeroepen tot gekozen product van het jaar. Ontdek het bed dat design, innovatie en ultiem slaapcomfort samenbrengt. M-Line, get ready for greatness. Tijd voor Lounge in Stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. MLINE Element Deal. Nu tot 1500 euro korting op geselecteerde MLINE Element bedden en direct leverbaar. Ga naar de slaapspecialist bij jou in de buurt of kijk op mline.nl. Vandaag je studieboeken. Morgen stap dichter bij dat diploma. Okay. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst.